Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De Nederlandse helikopter is het ministerie van Defensie bekendgemaakt. De linkshelikopter kan niet meer worden ingezet. De toestel is overgebracht naar de Libische hoofdstad Tripoli. Wordt daarna over zee naar Nederland vervoerd en hier tot schroot verwerkt. Het 15-jarige meisje uit Den Haag dat zaterdag dood op straat werd gevonden... is met messteken om het leven gebracht. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Volgens de familie is het meisje in de woning van de 25-jarige verdachte vermoord... De politie doet op dit moment nog onderzoek in het huis. Hagenaar meldde zich zaterdagochtend zelf bij de politie. Ze gaan om een voormalig jeugd-TBS'er die al eens eerder iemand heeft neergestoken. Hij zou nog behandeld worden bij een instelling voor forensische psychiatrie. politie wil nog niets zeggen over de vermoedelijke dader. De schoonmakers en studenten die de Universiteit Utrecht bezetten blijven zeker tot morgenochtend 11 uur. 40 studenten laten zich samen met zo'n 150 schoonmakers vannacht insluiten. Morgen organiseren ze nog een manifestatie. Schoonmakers begonnen vanmorgen een zogenoemde sit-in in de collegezaal. Tientallen studenten sloten zich bij aan uit solidariteit... en om hun ongenoegen te uiten over de bezuinigingen in het onderwijs. Schoonmakers voeren al weken actie voor betere arbeidsvoorwaarden. In Ede is een graffiti-spuiter aangehouden... die voor 85.000 euro schade aan treinen heeft veroorzaakt. De verdachte van 33 had het vooral gemunt op treinen van Connection... die rijden tussen Ede en Amersfoort. Ook NS-treinen werden door de man beklad... Werd al sinds augustus naar de graffiti-spuiter gezocht. Politie kwam de man op het spoor door beelden van bewakingscamera's die in de treinen van Connection hangen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en af en toe nog wat regen of motregen. Verder nevelig, lokaal kan een mistbank ontstaan. Morgen vooral in de ochtend nog kans op motregen, in de middag is het droog. Het wordt dan 11 graden. Dit, Dit is Wijnand Zwaan bij de ANB. De files van 3 kilometer en langer staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Eembrugge 3 kilometer. De andere kant op bij de afrit Bunschoten 3. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmade 3. A12 van Utrecht naar Den Haag voor knoopend Oude Rijn 3. A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft-Zuid en knoopend naar Polderplein 5. A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 3. A27 naar Almere bij Bildhoven 3 en naar Breda voor de brug bij Gorkum 4 kilometer. De N201 Zandvoort uit Hoorn is in beide richtingen dicht bij Hoofddorp en dat komt door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Senator. DVD D, Dozy, Bikkie, Mick en Titch. Een hele mondvol om zo'n band aan te kondigen. Maar eh, ik heb hier een cd'tje voor me liggen met The Best Of. En dan nou weet ik niet hoeveel nummers die eh, DVD Dozy, Bikkie, Mick en Titch hebben uitgebracht. Maar een original hits staat hierop van deze formatie. The Best Of. En er staan zes nummers op. Ik ben gewend, als ik een best-of-CD krijg, dat daar 10, 12, 14, soms wel, uh, wel 20 nummers op staan. Dus zoveel grote hits zullen die, uh, die jongens wel niet gehad hebben. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van muziek hier. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Milo Freeman, een veelzijdige zangeres uit uh, Amsterdam. Ze is uh, als dochter van een Amerikaanse jazzmuzikant natuurlijk met de muziek opgegroeid. Eerst koos ze eigenlijk voor een andere passie, en dat was het schilderij. Maar het muziek maken liet haar niet los hoor. Ze begon met het schrijven van liedjes en het werden prachtige nummers. Zo werd het omschreven door muziekrand Oor. Ja, de jazzy invloeden van haar vader zijn niet echt terug te vinden in dit nummer. Het nummer wat zij zelf geschreven heeft dus en ze noemde het gewoon Miss You. Deze formatie die kennen we allemaal. Hè? Dit stamt al uit 1995 maar het is nog als de dag van gisteren. Je kunt het gewoon meezingen. I will remember. Ik hoorde van de week een nummer op de, op de radio En toen dacht ik van, hé, hey, dat lijkt, uh, dat lijkt uh, niemand minder dan, dan die, die man die pas geleden ook weer een nieuw nummer heeft uitgebracht En dan heb ik het over Marco Borsato Maar niets is minder waar hoor Het is een hele andere zanger hier uit Nederland En toen dacht ik bij mezelf van, wie zou dat nu toch zijn? Want uh, ja, zijn muziek klinkt eigenlijk bijna hetzelfde Heeft dezelfde stijl als die Marco Borsato. Af en toe heel erg rustig en dan ineens weer kei en keihard. Hey, yeah. Ik heb het over je Roen van der Boom en een wereld. Weet jij wat je ogen zien? Weet je zeker dat je goed kijkt? U Carlos Santana Een overbodige vraag denk ik hè? Maar dat is een uh, gitaarvirtuoos En jaren geleden toen Carlos Santana Echt aan de top stond Toen vond iedere gitarist dat hij moest klinken Als Carlos Santana Ook de gitarist van de formatie Masada en dat liet hij horen In Alumbay Dat was uh, een van hun uh, grootste hits in de jaren 90 zo ongeveer. bij is een uh, nummer wat uh, geschreven is door uh, Latour Chris Latour. Nee, dit is niet die uh, Carlos Santana, hoor. Het is een andere gitaar Virtuos. Hij heeft het op. Parijsians Walkways Het is een bloers legende Maakt een beetje spannend, hè? Dit is Gary Moore I remember Paris For the night Charms and easy Say, Michelle and old Borgia, why? I recall that you were mine. The Those summer days spent outside. Van de ene live artiest naar de andere. Dat is niet zo moeilijk in een programma muziek herieren. Gary Moore, over naar Joe Cocker. U weet het op Radio 2 hebben ze iedere dag een, een dag top 5... met bepaalde ideeën erachter. Het langste nummer of het langste intro of de stilte in de plaat. Nou, dit zouden de nummers kunnen zijn van langste nummers... Nou ja, net ruim 6 minuten, nu bijna 7 minuten. Wherever you're going this way You need your friends alone To have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 In the ground, I don't know your name, and I don't know. Joostruis samen met Lionel Richie. Binnenkort uh, hier in Arnhem in het Gelderdome. Maar uh, dat is ergens in september, dus ja, de fans hoeven daar niet zo gek lang meer op te wachten. Hè? Bert Hering, voorheen was het een echte rocker. Tegenwoordig doet hij het wat uh, rustiger aan. Misschien heeft het wel te maken met zijn leeftijd. Zo oud is hij nog niet hoor. It's in a Time, Is is ooit geschreven door Conrad en Lewis en Kennedy Ik weet nog goed hoe het tussen ons beide begint global. En Bert Hering, hij heeft het uh, nummer laten vertalen door Jaap Egermond en Peter Schoen. En toen is het dit geworden, hè? wordt het geen tijd. Dit is Musical Phantom of the Opera. Mm -hmm. Yeah. ...liefhebber geweest van, uh, van musicals... ...dat heb ik u wel vaker verteld... ...maar uh, soms dan denk ik toch wel eens van... ...ik zou willen dat ik deze musical wel bezocht had... ...en uh, ik heb er inmiddels al een paar gezien... ...onder andere... Uh, ...Jesus Christ Superstar... ...ik heb gezien Cats... ...Ik heb... Ja, yeah, West Side Story heb ik gezien... ...ik ben naar uh, Fiddle on the Roof geweest... ...Cabaret... ...maar eentje die heb ik gemist. En dat vond ik eigenlijk toch wel heel erg jammer. Maar ja, goed, je kunt niet alles hebben. Wacht even, dit is de verkeerde. Die wil ik u niet laten horen. Ik wilde nu deze laten horen. Ik hoop dat hij binnenkort nog eens snel terugkomt. En anders, anders ga ik gewoon even naar Londen toe. In a place that won't let us feel In a light where nothing seems real Ik bedoel, in de tijd van een kopje thee ben je aan de overkant van die grote plas en kun je daar gaan kijken naar de musicals die je graag wilt zien, hè? En ik zeg met opzet, in de tijd van een kopje thee, ik ben een keer naar Engeland geweest en echt waar, eh, voordat de stewardesse thee goed en wel had gebracht en opgeruimd, moesten we alweer gaan landen. Harry Connick Jr., here comes the big parade. Step aside, step aside.